De sportbonden erkennen het probleem en zeggen er alles aan te doen om de tijdmeting te verbeteren. In Montenegro hebben ongeveer 10.000 mensen gedemonstreerd tegen de overheid. Ze eisen dat er een eind komt aan de wijdverbreide corruptie. De demonstranten beschuldigen de overheid van banden met de georganiseerde misdaad. En roepen premier Lukic op zich bij het volk te voegen en de rug toe te keren aan de maffia. Politici die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie moeten worden berecht. Montenegro wil lid worden van de EU en de NAVO. Dan nog het weer vanavond en vannacht opklaringen en drogen door het rond het vriespunt. Morgen veel zon en 11 graden. Dit was het NOE. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Inspiratieradio.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 En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Ineke van Zij is psycholoog, therapeut, healer, oude lezer en ze geeft klankschalenconcerten. Nou, we hebben net een uh, prachtige muziekbespreking gehad van, uh, van Rob. Ik dacht, uh, ik hoop hoopte nog even, Rob, dat je Monday, Monday of uh, California Dream zou uh, nee, draaien. Misschien gaan we die nog wel een keer doen. Ja, doe maar. Dat, ik moet zeggen, dat is toch wel weer uh, ja, ook een beetje mijn jeugd. Maar ik, ik, ik draai die cd's nog steeds vaker. Dat roept, dat roept heel veel herinneringen ja, op. Hè? Het ja. blijft, uh, blijft ja. prachtig. En het is, past ook heel erg bij Inspiratieradio. Laten ja, we dat zeker. wel zeggen. Want het gaat hierover. Ja. We gaan nu even verder met Augenlezen. Uh, lezen. Nou Inek, je hebt net verteld wat een aura is. Zover dat in die korte tijd en voor radio mogelijk is. En nu wil ik het wat meer focussen op aura lezen. Ja. En vooral ook, hoe doe je dat en wat heb je daaraan? Oké. Okay. Um, aura lezen bestaat eigenlijk uit, uit drie onderdelen. En um, je hebt een, een lezing... Uh, Waarbij je uh, de chakras leest van mm -hmm. iemand. Zijn de, is dat een bekend begrip? Energiecentra eigenlijk? Is een chakra een aura? Nee, chakra zijn zeven energiecentra in je lichaam. Waar, uh, waar alles samenkomt. Ah, Oké, okay, dus, dus dat... Uh...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 Nou, je begint bij de wortels en de wortels eh, die kunnen al die diep in de aarde staan bijvoorbeeld mm -hmm. en dan, dan betekent dat dat, dat, ja, dat de, de persoon iets in zijn jeugd of, of die, die geboortegrond eh, niet helemaal eh, fijn was als dat eh, heel los in het zand staat dat ze daar moeilijkheden maar, hebben gehad de, de, de, uh, wat, wat ik lastig vind te begrijpen is dat je zegt van je pakt gewoon je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 Uh, ja, ik gebruik ze alle drie. En wat ja. heeft jouw voorkeur? Het, uh, het meest eigenlijk uh, de chakra readings. Oké, okay, En de, en de, en de roos. Uh, ja, ik doe dan een mm. bloem. Er ja, ja. verschijnen verschillende soorten. Ja. Ik heb wel eens iemand gehad, ja, een verschillende cactus. Ja, dat, dat kan ook. Oeh, dus dit, pijnlijk ja, dan, ja, dan is het even wel even zoeken wat er dan aan de hand is. Ja. Maar je kan op het einde van een bepaalde fase in je leven zijn. Dat je echt, uh, ja, nieuw, nieuwe... Uh,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 Kun je een volgende stap maken. Ja, dat precies. is een beetje de kern van oude Ja, dat klopt. Zijn er andere methodes die hier heel erg op lijken. Op deze manier oude Waarmee je hetzelfde kan bereiken. Misschien moet ik dat zeggen.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 ...oude garage die alles maar moet onderzoeken... ...uit elkaar moet halen... ...en, en nou een beetje dat, uh, ja. dat verhaal. Ja, dat, dat is tevens ook uh, wel waarom ik ook uh, juist die therapie doe. Dat, ja, dat, kapot natuurlijk, prachtig. Het, ja, en, het, en soms, bij sommige mensen is het wel consumptief...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 En uh, ja, je hebt uh, je derde nummer wat je, wat je mee hebt uh, genomen van Milo uh, Frenken. Wat? Uh, Milo Franken. Wat uh, maakt dat, dat je die heeft, uh, Die heeft een nummer uh, uit de CD Alles nog Prachtig.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 dan vind ik het mooi Als het maar gebutst is En geschaafd Als het nog maar net gehandhaafd Als het maar niet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 Bestaat voor 70% ongeveer uit water. En door die uh, trilling gaat het water stromen in je lichaam. Dus dan, uh, dan schoont het eigenlijk. Dus dan uh, heeft het een heel diep reinigende werking. Ook je organen gaan, daar, gaan daarmee uh, aan de slag. Hmm. En uh, ja, dat heft ook weer blokkades op. Uh, Oké. Okay. Dus het is een reinigend, heeft een reinigende werking.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 Yeah, I'll need no Buddhist shove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 vergruist door uh, klank. Hmm. Dan dus oh, ja? kan je nagaan hoe sterk nou, wat uh, trillingen in je lichaam uh, ja. Ja, zaken in gang kan brengen. Ja. Ik ben ook benieuwd uh, hoe het thuis uh, is overgekomen. Ja, daar ben ik ja. ook al benieuwd naar. Ja. Ga morgen gelijk luisteren naar Uitzending Gemist. Hoe dat is Ja. Lekker. Ja. Hey, en je zegt van, uh, nou, dit is een gewone klankschaalconcert. Maar ja. je, uh, je hebt ook nog een mogelijkheid om een uh,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 klankoncent. Hmm, waar is dat? Dat is ook, uh, ook op het Statenbolwerk. Bij, op, sta, op Statenbolwerk, ja. ja. ja. ja. station. ja. Ja, ben je nog iets kwijt? Je hebt nog een paar minuten. Spreek nu of zwijg voor eeuwig. Ja. In ieder geval in Zandvo Zandvoortse Radio. Oh. Ja. <laughs> ja. Maar mag ik, mag ik ja. even wat zeggen net? Want toen je met de rainstick en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 Backyard, in the evening, I would go. Tell you I love you so, and I could write to see you again. It's you.